Gerrit met het NOA's Journal. Vlak voor de landelijke intocht van Sinterklaas zijn in het centrum van Gouda enkele betogers opgepakt. Onder hen was zeker één tegenstander van Zwarte Piet. De betogers stonden tussen toeschouwers op de markt, terwijl dat niet mocht. De gemeente Gouda heeft twee plaatsen buiten het centrum aangewezen waarvoor een tegenstanders van Zwarte Piet mogen demonstreren. Onder de Zwarte Pieten die in Gouda meelopen zijn ook enkele Witte Pieten en Clownspieten. Noodweer heeft in de Zuid-Franse regio Gaar het leven gekost aan zeker drie mensen, meldt het regionaal bestuur. In het plaatsje Perimal kwam een man van in de vijftig om het leven, nadat hij met zijn auto te water was geraakt. Zijn auto werd zeker 150 meter meegesleurd. Elders in de regio, in het plaatsje Cruvier-Lascour, raakte een auto met daarin een vrouw en twee kinderen te water. De moeder en een zoontje van vier werden doodgevonden. Het andere kind wordt vermist. De A4 bij is weer open. De politie had de weg in de richting Amsterdam na een ongeluk afgesloten en dat leidde tot lange files. Het lijkt erop dat het ongeluk het gevolg was van een verkeersruzie. Een automobilist raakte met zijn busje van de weg en kwam omgekeerd in het water terecht. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De man met wie hij ruzie had is later aangehouden. Landelijke kopstukken van politieke partijen voeren vandaag campagne voor de verkiezingen in vijf nieuwe gemeenten. In Den Bosch en Os, Alkmaar, Nissewaard, Groesbeek en Waard zijn woensdag herindelingsverkiezingen. VVD-leider Rutte gaat naar Den Bosch en PvdA-leider Samson bezoekt Alkmaar om stemmen te winnen. Ook de leiders van SP, CDA en D66 gaan op pad. De tussentijdse verkiezingen worden gezien als een graadmeter voor de landelijke politiek.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 Er staan files op de A4, Den Haag richting Amsterdam... tussen Leidschendam en Hoogmaden 4 kilometer. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. De andere kant op, richting Den Haag op de A4... tussen Zoeterwoude en Leidschendam, 6 kilometer. A27, Utrecht richting Gorkum, bij Lexmond, 5 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Terug in de tijd, naar de jaren 30, 40, 50, 60... en natuurlijk de jaren 70 doen we dat natuurlijk met mooie oud-Hollandstalige muziek. Het is vandaag dinsdag 11 november. En dan houdt u er rekening mee dat er vanavond allemaal kinderen langs uw de deur kunnen komen... die natuurlijk een leuk liedje gaan zingen over Sint Maarten. En in de hoop dat ze een appel, een mandarijn of een snoepje krijgen natuurlijk. Als opening hoor u onze herkenningsmelodie. Die was natuurlijk van Louis Daas met weet je nog wel oud. Je opname 1928. Het komende uur onder andere muziek van Anneke Greulo, Roddy Toon. Goed baars, maar nu is august te laat. Geboren in Tilburg op 16 september 1882. En al overleden op 14 februari 1966. Was een Nederlandse zanger en humorist. De toppunt van zijn populariteit bereikte hij in de jaren 20 en 30. Zijn bekendste nummers zijn Breng eens een zonnetje onder de mensen. Ik heb een huis met een tuintje gehuurd en het Brabants volkslied. En ik heb van 1936 alweer august te laat met Breng eens een zonnetje.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 Doe, geef me eerst zing, maar een droppie, dan zing ik hem een koppie van ik hou zo van jou. Dat is toch wat jij hoort nou, zoals een vroeger het en straks zal de zon weer schelen.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 toch niet staat. Om op te schieten. Om op te dromen is. Om op te dromen is. Om op te schieten. Zeg nou eens, Pika. Nou eens, Pika. Wat zo'n span, Nou echt geen Ieder die ons ziet. Die toch, Pika. Zeg toch, Om op te, te schieten. Daarom gaan we in ons eigen belang. belang. Maar, maar na de nood uitgang. Is mezelf belangrijk. Maar, maar, maar al te vaak Om op te schieten. schieten. Of hebt u ons twee, op uw tv, op, uw op visite Als we, Als we dan nog krijgen een eigen show, geef dan je toestel cadeau Daar is een apparaat, Zo apparaat. er is ook staat, staat, om op te schieten Schieten, schieten, schieten, schieten, schieten, schieten. schieten. schieten. Anneke Greulo, geboren als Johanna Louise Greulo... roepnaam Anneke, geboren in Tondano, Nederlands-Indië... op 7 juni 1942, is natuurlijk een Nederlandse zangeres. En Anneke scoorde in 1962 en 1963... Vier grote nummer één hits in Nederland. Onder andere Brandend Zand, Paradiso, Surabaya en Cimaroni. Het leven kan mooi zijn. En Paradiso heeft 16 weken aanheen gesloten op de eerste positie gestaan. En daarmee heeft ze een record gevestigd dat tot op heden nog niet verbroken schijnt te zijn. En u hoort er nu, en u hoort er met Brandend Zand... en daarvoor Ronnie Tober en Gonny Baars met... en de die van alle grote hits van u. En we gaan door met een hitje uit volgens mij 1979. Het klinkt nieuw, maar het is toch echt 79. André Hazes met een glaasje bier. Ik was laatst op een feestje, het was er stil en niet zo leuk. Maar plots rief een Casey zeg me lippen een jeugd. Als ik niet snel een pilsje krijg, dan ga ik naar de groen. Want daar is volgens mij, volgens mij nog bier genoeg. Oh, een bier, een bier, een glaasje bier, dat gaat er altijd in. Een bier, een bier, een glaasje bier, ik heb toch zo'n zin. Kom, geef me nog een piltje, Mijn glas is alweer leeg. Zo mooi je met een schuim draag, die ik daar net nog bring. Zo mooi je met een schuim draag, die ik daar net nog bring. Ik zeg vervelend van de drang. En als het feest voorbij is, zeg ik graag een woord van dank. Maar dan van al dat praten, was ik dan weer van de dorst. En allen zingen wij, zingen wij uit volle borst. Oh, een bier, een bier, een glaasje, bier. Dat het bier komt uit mijn kraan en dan voor alle mensen laat ik hem openstaan. Hij schuimbad dat naar zeep lukt, maar schuim van zuiver bier. Ik zou dan uren dozen, uren dozen van plezier. Oh, een bier, een bier, een glaasje bier, dat gaat er altijd in. Een bier, een bier, een glaasje bier, ik heb toch zoveel zin. Kom geef me nog een peilste zo mooi met de zuidraa die ik daar net nog leef zo mooi met de zuidraa die ik daar net nog leef een bier en bier een glaasje bier dat gaat er altijd in en bier en bier een glaasje bier ik heb dat zo gezien nog even nog een zin. dat was mij? Doe mee. Dus Frans, mijn Frans, Ge luister wat ik zeg. Wacht jij maar op vader, je hoeft toch lang niet weg? Afhandig, mijn hanny, ik blijf zo lang bij jou. Wat schoonpa zal weten hoeveel ik val. Harry, Frans en de rekels met. Want alleen is maar alleen. En daarvoor horen we Bobby Klein, met Volendamse Jodelaar. De volgende dame had als bijnaam de koningin van het levenslied. Ze is geboren op 5 augustus 1919. En ze is overleden op 23 oktober 1998. En in totaal nam ze 550 liedjes op. En het tot haar groot succes Acht Ach, vaderlief, toe drink niet meer uit 1959. De blinde soldaat, 1962. Natuurlijk het nummer Mexico, 1969. En opnieuw uitgebracht in 1986. En het soldaatje, de vier raadsels, 1971. Mandolinen in Nicosia, in 1972. En Keetje Tippela, 1975. En het was aan de Costa del Sol, in 1975. En ook nog eens Vragen Vragende kinderogen 1982. U hoort nu op de radio Miri Servet-B. Oftewel, de zangeres zonder naam Het jaloezie. Jaloozie. Please. Ja En melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Ik heb maling aan gehad, om gelukkig te zijn. Ik zing graag een meisje met een meisje in de maanenschijn. Ik heb maling aan geest. ik verlang slechts naar jou. Toezeg zeg nou ja, mijn schat, dan worden we man en vrouw.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 Zeg nou ja, mijn schat, dan worden we man en vrouw. Bij jou. Hoor je toch de Ram?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 september 1979, was natuurlijk een Nederlandse zangeres. Zat aan dramatische timbre en heeft haar grootste bekendheid te danken aan het enkele jaar voor haar verschenen nummer Laat Me Alleen. En nu hoort u een andere hit van haar, die niet zo heel groot was. Draai je om Rita Hoving, nu hier op CFM Zandvoort. Er is iemand die verdrietig is om jou. Die zich afvraagt waarom, waarom, moest dat nou?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 Zet het vergeet, en stapel is op jou. Je bent haar vet, draai je om, draai je om. Het warme strand sprak ze, dat is toch niets voor mij Maar ik genoot voor twee en daarom is hier wat ik zei Hoe heter, hoe beter Ik profiteer ervan, zolang als het nog kan Hoe heet er, hoe beter Dan heb je straks een bruin verbrande man Mijn vrouwtje gaf de moed niet op, probeerde mij te poren I'm gonna Sammy met Doobie Doo. En ook hoor je nog het Noorden Brabant. Nee, het Noorden Bar Trio moet ik zeggen. Met hoe heter, hoe beter. En ook natuurlijk nog Rietenhalve met draaien om. Onderweg zometeen nog Jan Zwaan. Met Ik zoek een meisje. Maar eerst hier Harry Bleek. Met Goodbye, Mary Lou.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 Ik zoek een meisje wie durft de...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 Jeugd hebt met mij aan om met zo'n flinke man als ik naar het stadhuis te gaan. Een pit Het waren Jan en Zwaan met Ik zoek een meisje. En ook hoorde u nog Harry Bliek voorbij komen met Goodbye Mary Lou. Het zit er weer op voor deze dinsdag 11 november 2014. Mijn naam is Mario Zandvoort en als u denkt van... Ik wil het programma nogmaals beluisteren of ik heb een stuk gemist. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u nog een hele fijne week. En houd er rekening mee vanavond. Als de deurbel gaat, dan zouden dat nog eens kinderen kunnen zijn. die zit Maarten aan de deur langskomen. Ik wens u nog een hele fijne week. Misschien tot volgende week dinsdag. En anders zeg ik tot ziens. La. la, la.